6 uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Arnhem heeft een explosie een grote ravage aangericht bij een flat waarin vooral ouderen wonen. Er is één dode gevallen, tientallen mensen zijn geëvacueerd. De ontploffing gebeurde rond drie uur vannacht, de oorzaak is vermoedelijk een gaslek. Twee woningen vlogen in brand en zijn totaal verwoest, de gevels van zeker vier woningen zijn vernield. De Arnhemse brandweer moest sommige bewoners met een hoogwerker van hun balkon halen.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 Veel 80 kilometer wegen in Nederland zijn te smal. Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Nederlandse 80 kilometer wegen behoren tot de smalste ter wereld met een rijstrookbreedte van 2,75 meter. De onderzoekers vinden dat dat 3,30 meter zou moeten zijn. De onderzoekers pleiten voor een extra strook tussen de rijbanen.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 Mexico gaat buitenlandse investeringen in het staatsoliebedrijf mogelijk maken. Dat is goed nieuws voor onder meer Shell. Shell werkt al samen met Pemex en wil daarmee verder. Mexico wil diepe oliebronnen in de Caribische Zee aanboren... en heeft daarvoor de expertise nodig van buitenlandse concerns. Dan nog het weer, wolkenvelden, buien met mogelijk onweer... maar ook wat zon, het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio In Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 13 augustus, goedemorgen. U hoort zo dadelijk meer van de politie over die ontploffing in Arnhem. We staan uiteraard nog stil bij het overlijden van Prins Frizo. Martijs van der Wiel is vanochtend in Delft. Kiesje Hekster weet al iets meer over de uitvaart. En daar praten we ook over met kenner van het Koningshuis BN Bilker. Het proces tegen de verdachte van de schilderijenroof uit de kunsthal begint vandaag. Joost van Egmond is bij de rechtbank van Boekarest. KNVB presenteert vandaag de nieuwe gedragsregels voor op en rond het voetbalveld. En we zijn bij het WK Atletiek in Moskou. En we kijken nog even naar de vallende sterren net vlak voordat het helemaal licht is. Ik heb er alleen gezien, een vallende ster. Het was niet Sabrina Stark trouwens. morning, the weekend is over. Time to be up, down. You put your clothes on, but you rather stay in bed because you feel kinder. get the fits for you over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. En u hoorde het net al eventjes, een explosie en een brand in een flatwoning in Arnhem. En daarbij is een dode gevallen. We hebben contact met Dick van den Brul van de brandweer Gelderland-Midden. Goedemorgen. Morgen. Wat kunt u vertellen, wat is het laatste nieuws? Uh, wij kregen vannacht om, eh, om drie uur een melding van een explosie en een brand in een flat... aan het Driemansplein in Arnhem. Uh, ter plaatse aangekomen bleken inderdaad twee flatwoningen in, uh, in brand te staan. En er was een uh, explosie geweest. Uh, op dit moment is de brand uit. Uh, helaas is uh, de bewoner van de flat uh, is overleden. Uh, de flat op zich is geëvacueerd. Mensen worden opgevangen in een uh, soort buurthuis in de zaal. Uh, we hebben geconstateerd uh, dat de hoofdconstructie niet is aangetast. Dus er wordt op dit moment een plan gemaakt om te kijken wanneer en welke bewoners terug kunnen naar hun woning. Het zou gaan om een gasexplosie. Kunt u dat al bevestigen? Uh, zover wij hebben er kunnen nagaan, uh, is dat inderdaad een gasexplosie geweest. De politie doet onderzoek naar, naar de oorzaak. Het klinkt alsof het een uh, flinke explosie is geweest. Wat, uh, ja. Hoe groot is de schade? Wat heeft u gezien? Ja, de, het is inderdaad een enorme explosie geweest. Je moet je voorstellen dat de een galerij van vier woningen... daar liggen zowel de voor- als de achtezevers uit. En de brokstukken die zijn 150 tot 200 meter uh, buiten de slep terechtgekomen. Zo, is dat normaal bij een gasexplosie? Uh, het hangt van de concentratie af. Ja, dus het gaat ervan uit dat er flink wat gas uh, in de woning aanwezig is geweest? Uh, ja, vermoedelijk wel. En, en kan dat bij een defecte apparaat of, of moet er dan sprake zijn van opzet? Uh, nee, het kan natuurlijk een defect apparaat zijn. Uh, ja, het is afhankelijk van uh, hoe lang uh, de lekkage dan heeft geduurd. Ik heb het niet helemaal meegekregen, maar u heeft het nu over één slachtoffer. Zijn er verder nog uh, gewonden? Ja, zover nu uh, is uh, één slachtoffer overleden. en uh, zijn vijf tot zes mensen door ambulanceverpleegkundigen nagekeken op uh, rook in ademing. Oké, okay, maar verder uh, geen brandwonden, maken? begrijp ik. Nee, nee, deze mensen maken het verder goed. En worden in de opvang in de gaten gehouden door ambulancepersoneel. Duidelijk. Dick van de Bril van de Brandweer Gelderland, Midden. Dank. Anderhalf jaar na zijn ski-ongeluk is Prins Frizo gisteren overleden... in Paleishuis ten Bosch. Veel mensen kwamen daar hun medeleven betuigen met de koninklijke familie. En Colette van Nuunen, onze verslaggever, was bij het paleis. In de loop van de middag werd het steeds drukker hier bij het paleis. Mensen kwamen bloemetjes brengen, de politie zette afzettingen neer... en natuurlijk stroomde de pers toe. Verschillende familieleden kwamen ook aan. Waaronder ook uh, koning Willem-Alexander en Maxima met hun drie dochters. Die waren teruggevlogen vanaf hun vakantie. En later zagen we nog een lijkwagen arriveren. En we zagen dat de drie dochtertjes, de drie prinsesjes... weer opgehaald werden en uitgezwaaid werden door hun moeder. Tegen middernacht werd het rustig rondom het paleis. Alle pers is weg en alleen twee bewakers houden nog de wacht. Het is nog niet bekend waar en wanneer Friso wordt begraven. Als mogelijke locatie voor de uitvaart wordt de Oude Kerk in Delft genoemd. Daar trouwden Friso en zijn vrouw Mabel in 2004. De nieuwe kerk, waar de grafkelder is van de koninklijke familie, wordt op dit moment gerestaureerd. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, is het altijd duidelijk geweest dat Israël ondanks de nieuwe vredesonderhandelingen, door zou gaan met het bouwen van nederzettingen in bepaalde delen van de bezette gebieden. We have known that er uh, there was van be a continuation of some building in certain places. zou uh, and I think the Palestinians understand that. I think one of the announcements, or maybe one of them, was van uh, outside of that level of expectation, and that's being discussed right now. Mm -hmm. Wat zegt hij nou? Dat er dus tenminste één bouwplan niet voorzien was. Kerry ziet daarin geen reden om de nieuwe vredesbesprekingen af te breken. Integendeel. Kerry roept Israël en de Palestijnen op om te blijven praten... om de grens tussen Israël en de Palestijnse gebieden vast te leggen... en daarmee het probleem van de nederzettingen op te lossen. Het wordt de kunstroof van de eeuw genoemd. In oktober werden binnen twee minuten zeven schilderijen... uit de kunsthal in Rotterdam gestolen. Vandaag staan in Roemenië de verdachten van de roof voor de rechter. Maar veel duidelijkheid over de doeken en de roof zal er wel niet komen... denkt correspondent Joos van Egmond. Morgen zal het geen heel lange sessie worden, daar is je het wel over. Het zou best kunnen dat we een half uurtje weer buiten staan... en eigenlijk niet eens zoveel wijzer worden. Uh, de vraag is dan vooral wat de rechter gaat doen, verdaagt hij. Uh, dat kan hier zomaar voor een paar maanden zijn en dan zijn we ver van huis. Ja, en het is duidelijk, morgen is vandaag. Het is nog steeds niet duidelijk wat er met de doeken is gebeurd. De moeder van een van de verdachten zei dat ze drie doeken in de kachel heeft verbrand. Onderzoek naar het as leverde eeuwenoude oude spijkertjes op. En sporen van oude verf ook. Maar ja, of het om de gestolen doeken gaat, dat is niet met 100% zekerheid te zeggen. Als iemand echt weet waar die schilderijen liggen en ze zijn niet verbrand... dan kan het natuurlijk ook ineens weer heel snel gaan. We moeten echt afwachten wat er morgen...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 Mogelijk wordt er vandaag dus meer duidelijk. Tijdens de rechtszaak hoort u meer over in onze uitzending. Eerste blik in de kranten leert dat bijna alle kranten openen... met het overlijden van prins Friso. Trouw plaatst een grote foto van Friso voor op de krant. Zwart-wit foto, overlijden van de prins, verrast koninklijke familie. Toch nog, is de kop boven het artikel. Prinses Beatrix was, zoals af te leiden uit de vlag... die bij Huis ten Bosch was, geheven gisteren thuis... toen Friso overleed, al dus trouw. Kijken we naar de voorpagina's van het AD en de Telegraaf... dan zien we zelfde kop. Intens verdrietig. Telegraaf, intens verdriet om Friso. Anderhalf jaar lang leek het onwaarschijnlijk... dat prins Friso nog zou ontwaken. Toch kwam zijn overlijden gisteren als een schok. Nederland leeft massaal met de koninklijke familie mee. Um, en op de voorpagina van de Telegraaf zien we... Um, achter geblindeerde ramen de gezichten aangeslagen... arriveren de naaste familieleden van de overleden prins Friso... De krant heeft er dus voor gekozen om die foto's te tonen. Ja, trouw. En, of nee, Volkskrant en NSC Next kiezen voor een uh, foto van Frizo, daar waar hij een stuk jonger is. NSC Next bijvoorbeeld, zwart-wit foto, grote foto van Frizo, lachende Frizo van een jaar of zeventien, toch nog onverwacht, staat eronder. Um, en die van Prins Frizo in de Volkskrant, uh, dat is een foto waar hij uh, ja, wat jonger is. Mooie foto, met een uh, vriendelijk glimlachende Friso. Um, toen die was toen in 1988 met een prachtige camera trouwens in zijn handen. En FD opent met een ander verhaal trouwens. Topholdingskiezen Nederland. Maar heeft boven toch ook nog een klein fotootje van Frizo, ook zwart-wit. En daaronder staat Frizo, ondernemer en investeerder. Was Prins tegen Willen Duart. Ja, dat in het verhaal is op zich wel interessant. Topholdingskiezen Nederland. Multinationals maken namelijk de keus om zakelijke, politieke en juridische redenen. Internationale bedrijven die fuseren. Fuseren kiezen steeds vaker voor Nederland. Als vestigingsland voor hun juridische hoofdkantoor, de zogeheten topholding. Dat dus vanochtend onder andere in het FD. Elke werkdag, wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Van Travis, hoort u on my wall. Het is 17 minuten over zes. Dieven die binnenkomen met een schroevendraaier. Het is niet Marco Robin Visser. Miljoenen aan kunst meenemen. En een moeder die het waarschijnlijk heeft verbrand om sporen uit te wissen. De kunstroof uit de kunsthal leest als een jongensboek.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 En daar zijn enkele schilderijen bij weggenomen. Ik was niet te veel of gegeven... omdat ik dacht dat er een andere there is another odd theft in de wereld. Weer een kunstroof, dacht de bekende Roemeense regisseur Tudor Giorgio toen hij van de schilderijen die zo in Rotterdam hoorde. Een matisse? Nee, toch? Het eerste moment when I ik... Read...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 I think race en the dress, like how much would you do as to as to protect your, your son? Dus ze hebben een groot probleem doordat ze die schilderijen hebben. Het is gewoon bewijsmateriaal. Ze kunnen ze niet verkopen.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 Iets met Picasso dus. Henrik Willem sprak met de Roemeense filmmaker Tudor Djurdjou... over het verhaal rond de schilderijenroof uit de Rotterdamse kunsthal. Vandaag dus in het echt in Boekarest het proces tegen de verdachten. Tien voor half zeven geweest. Het centrum van Athene staat vanaf volgend jaar een grote verandering te wachten. Het centrum moet groen worden en voor een groot deel autovrij. En de leegstand wordt ook aangepakt.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 Dat is eigenlijk een retentiebekken. Dat is laten we zeggen een ondergronds bassin. Zoals je vroeger ook cisterns had: kelders met water. En gekoppeld aan een opvangsysteem en een distributiesysteem. maakt het je.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 Uh, hier zitten de archeologische resten op zes uh, meter diep. Uh, bovendien zitten we hier al, uh, hebben we al twee meter uh, uh, gewonnen. Hè? Dus we hoeven nog maar twee meter extra te okay, gaan. Ja, je zit op de twee meter, meter, meter onder de hoogte van de weg. En dan wordt het, plein, het toekomstig plein op de hoogte van uh, de weg en haar omgeving. Uh, dat bassin dat zorgt voor het uh, hoofdopslag van het watersysteem. Maar hoeveel kubieke meter kun je daar opslaan? slaan? 4000 kubieken kunnen we hier opslaan.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 Het centrum van Athene gaat dus op de schop. Reportage hoorde u van onze correspondent, Connie Kees. Het op één na grootste bedrijf van Latijns-Amerika moet hervormen. Dat is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex. President Peña Nieto wil het bedrijf openstellen voor buitenlandse investeerders. We hebben contact met onze correspondent in Latijns-Amerika, Kees Zoon. Kees, waarom wil de president het nou hervormen? Uit de noodzaak de olieinkomsten van Mexico lopen rap terug...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 Maar dat er alleen wordt gemoderniseerd. Een correspondent Kees Zoon over het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Bij de wereldkampioenschappen atletiek staat Daphne Schippers tweede... na de eerste dag op de zevenkamp. Vooral door een goede 200 meter, haar favoriete onderdeel. Maar de 22 seconden, en 84 honderdste, was niet waar ze op hoopte. Uh, nee, niet bepaald, nee. nee. Ik, uh... Is het harder? Ja, ik denk dat het er ook wel veel harder in zit. Maar... Binnen zo'n 7 kam Ja, ik heb ooit ook 70 gelopen. En laatst is mijn snelheid flink omhoog gegaan. Maar het is wel eens ook zwaarder dan los, ja. ja. En waar, waar, waar zit dat in? Is dat dan, ja weet je dat? Nou, het is een combinatie geweest. De ging heel slecht. Ik had erg last van mijn knie. Uh, dat heb je natuurlijk nu ook bij de start in het lopen, heb je ook last van je knie. Dus het is niet echt relaxed.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 Gregory Sedok dan, die plaatste zich niet voor de finale op de 110 meter hoorde. In zijn halve finale eindigde die als laatste. Eerder op de dag strandde de discuswerper Erik Cadet ook al. Maar dat deed hij al in de kwartfinales. Nee, de kwalificaties zelfs. De 100 meter bij de vrouwen is gewonnen door Shelly Ann Fraser-Price. Niet verrassend, want ze is tweevoudig olympisch kampioen. Wel verrassend was het verlies van de Fransman La Villainie bij het polstok hoogspringen. Hij werd tweede achter de Duitse Holzebben. De eerste etappe in de ineco tour is gewonnen door de Australiër Mark Renshaw van de Belkinploeg. Ook in de Tour de Lens had Belkin succes. De derde etappe werd gewonnen door Luis Leon Sanchez. En Tom Jelter Slachter nam de leiding in het algemeen klassement. Dan naar het voetbal. Ajax-aanvoerder Siem de Jong is zeker zes weken uitgeschakeld. Bij de middenvelder is gisteren een ingeklapte long geconstateerd. Hoe hij de blessure heeft opgelopen is nog niet duidelijk. De komende dagen is hij in het ziekenhuis. En na half zeven staan we stil bij het nieuwe voetbalseizoen voor de amateurs. KVB presenteert de maatregelen om het geweld tegen te gaan later vandaag. Maar de clubs dan, hebben die zelf ook maatregelen genomen. We zijn onder andere bij de voetbalvereniging Woezik in Wiegen. Dit is Radio 1.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 In Arnhem heeft een explosie een grote ravage aangericht bij een flat... waarin vooral ouderen wonen. Er is één dode en tientallen mensen zijn geëvacueerd. Die ontploffing in Arnhem was rond drie uur vannacht... en de oorzaak is vermoedelijk een gaslek. Veel 80 kilometer wegen in Nederland zijn te smal. Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De wegen zouden ruim een halve meter breder moeten zijn... en er zou ook een extra rijbaanscheiding... goed zijn om verkeersdoden te voorkomen. De Amerikaanse regering wil de wet veranderen... om een eind te maken aan overvolle gevangenissen. Minister Holder van Justitie wil mensen die lichte drugsdelicten begaan... te laten behandelen of taakstraffen opleggen. Sinds de jaren 80 zijn rechters verplicht om celstraffen op te leggen... voor alle drugsdelicten in Amerika. Dan nog het weer, bewolking en ook opklaringen. Er is kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Er is ook wat zon en het wordt 18 tot 20 graden... morgen en donderdag op de meeste plaatsen droog. En het wordt wat warmer.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Maar zo zei het al, we gaan naar Arnhem. Ja, want bij die explosie in Arnhem, in die flatwoning... daar is vannacht iemand om het leven gekomen. En mogelijk, u hoorde het de brandweer zeggen, is gas de oorzaak. Arjan Hoevakker is verslaggever van Omroep Gelderland. Hij is in Arnhem, daar bij de flat. Arjan, hoe ziet het er daaruit? Goedemorgen. Glassplinters liggen overal op de grond. Ik sta hier bij een groot stuk verwrongen staal van 2 bij 2 meter. En dat ligt zo'n 100 meter bij de flat vandaan. Als ik verderop kijk, zie ik verderop bij een tankstation. Uh, nou, 150 meter van de flat vandaan. Een uh, nog zo'n groot stuk verwrongen staal liggen. Hier op de parkeerplaats voor de flat liggen enorme stukken hout. Hier staat een volledige deur. Hier ligt een houten stuk kozijn. En uh, auto's die hier geparkeerd zijn, daarvan zijn ramen kapot geslagen. En als ik naar de flat zelf kijk, dan zie ik uh, vier appartementen... waarvan de voorgevels volledig zijn weggeslagen. En het uh, appartement waar de explosie is geweest... daar is gewoon een, ja, aan de voorkant en aan de achterkant een, een gat ontstaan. Ik kijk dwars door het gebouw heen en uh, daar, uh, daar is de explosie geweest. De brandweer daarvan zegt uh, het zou kunnen gaan om een gasexplosie... Dat wordt onderzocht, maar de brandweer houdt daar rekening mee. En uh, uh, ik heb mensen gesproken. Uh, een meneer, die sprak ik. Uh, want alle bewoners van deze flat zijn geëvacueerd. Ik sprak een meneer, die woont naast dat appartement... waar de explosie plaats heeft gevonden. Ook zijn woning is volledig verwoest. En hij zegt, alles, alles wat ik heb, alles is kapot. Uh, die meneer was, uh, was in, uh, in, uh, ja, stond te trillen op zijn benen. Um, en uh, de mensen van deze flat, van dit gedeelte van de flat zijn allemaal geëvacueerd. Dat zijn ongeveer 50 bewoners. Die zijn opgevangen in een naastgelegen buurthuis. En daar heb ik ook een andere mevrouw gesproken. En zij woont op de 1e verdieping, boven in het flatgebouw. En zij zegt, uh, ik lag te slapen, ik hoorde in één keer een enorme knal. Ik kijk uit het raam en zag al de rookwolken langs mijn raam heen trekken. En uh, zij moest ook in allerijl de flat verlaten. Ze kon niet eens haar katten redden... Om, uh, om, uh, om die mee te nemen. Dat mocht niet, zo. het moest heel snel allemaal, uh, moesten ze de flat uit. En gelukkig heeft de brand weer snel de brand kunnen blussen. Maar in ieder geval de bewoonster van de woning... waar de explosie is geweest, is om het leven gekomen. En de ravage is groot. Ik, uh, je kijkt eigenlijk naar een poppenhuis. Als je ernaar kijkt, uh, dan zie je gewoon vier appartementen. Um, ik zie een waar zeepot liggen. dat is één grote ravage. Hm. Nee, Arjan, uh, is het bekend wanneer de andere bewoners eventueel weer terug kunnen naar, uh, naar huis? Nou, de flat wordt nu geïnspecteerd door, uh, door mensen van de brandweer... Uh, om te kijken hoe het met de constructie van die flat is... Uh, daarvan, heb ik zojuist van de brandweer gehoord, uh, is, uh, is uh, gezegd... dat de constructie uh, dusdanig is dat de mensen wel weer terug kunnen naar de flat. Dat de flat dus bij wijze van spreken niet op instorten staat. Maar wanneer de mensen terug kunnen, is nog niet bekend. Uh, voorlopig zitten ze dus opgevangen in het naastgelegen buurthuis. Daarna zullen ze nog opgevangen worden in een sporthal hier verderop. Uh, maar voorlopig kunnen ze nog niet terug, want de ravage is zoals gezegd enorm. En er zal uh, heel veel uh, opgeruimd moeten worden... Uh, en ja, uh, niet, niet alleen op die tweede verdieping waar de explosie was, hoor, maar ook daarboven zie ik gebroken ramen. Uh, en, uh, en inderdaad ook een uh, garagebedrijf bijvoorbeeld, wat ongeveer 200 meter van de flat af staat. Daarvan zijn de ramen ook kapot gesprongen. Een enorme explosie dus daar in Arnhem. Arjan Hoefakker, verslaggever van Omroep Gelderland. Dankjewel. De voetbalbond, de KNVB, presenteert vanochtend de nieuwe gedragsregels om geweld op en rond het veld te beteugelen. Aanleiding daarvoor is de dood van grensrechter Nieuwenhuis in Almere. Geweld rond het veld komt trouwens nog steeds regelmatig voor. Zoals in april tussen Eldinia en Elden uit Elden en Woezik uit Wiegen. De trainers kregen het daar met elkaar aan de stok. Inmiddels is die ruzie uitgepraat en de betrokkenen zijn gestraft. En de clubs gaan stug door met waar ze al jaren aan werken, namelijk het uitbannen van geweld op het veld.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 Toedrijft, laat zeggen. Zou je dat ook durven? Een van je teamgenoten tegenhouden en zeggen, hey joh, want dan stel je je wel kwetsbaar op, dat je ja. tegen het hele team zegt, hey joh, doe eens even normaal. Ja, maar dat doen we meestal wel. Ja, als iemand bijvoorbeeld helemaal overdrijft, zoals uh, ja. ik, ik noem me nu maar voorbeeld, <laughs> hij. dan, uh, dan, dan zeg wel gewoon met z'n allen, ja, even rustig en...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 Verslag hoorde u van Evoud De Bruin. En later in de uitzending vertelt een van de betrokkenen wat er gebeurde tijdens de wedstrijd. Eldenia SC Woezik. Tien minuten over half zeven is het naar het overlijden van Frizo. Verschillende buitenlandse media hebben de dood van de prins gemeld. Vooral in de buurlanden was het overlijden van Frizo Nieuws. In Nederland is prins Friso overleden. Hij lag sinds anderhalf jaar in een coma na een skiongeluk tijdens een vakantie in Oostenrijk. Er lag seit fast 1,5 Jahren im Koma. De niederländische Prinz Friso is tot. Er starb im Alter van 44 Jahren in Den Haag, wie das Königshaus mitteilte. Prins Johan Friso d'Orange-Nassau, 2e Fils de la Reine Beatrix, is morcelendi à l'âge de 44 ans. Prins Friso verliep in zijn moeder's residence in de Nederlandse vandaag. Dat according to the royal family website. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte in naam van de koning het nieuws bekend. De jüngere broer van koning Willem Alexander was 2012, während eines ski in Österreich... van einer lawine verschüttet worden. Hij was, was in er war lange in een Londoner kliniek behandeld. worden. In Echte vooruitgang lijkt er nooit te komen. Een maand geleden wordt prins Friso overgebracht naar Paleishuis Den Bosch in Den Haag, de woning van zijn moeder. Hij is in juli heim naar zijn moeder gebracht. In het paleis Bosch in Den Haag is de 44-jarige prins Friso overleden. Hij is overleefd door zijn twee broers, zijn moeder, koningin Beatrix, zijn vrouw en twee zeer jonge kinderen. Hij was 44 jaar oud. Dus een zeer sad dag voor de koninklijke familie. Prins Friso is 44 geworden. I still get lost. Kiwenuka Ahori, I'll get along. Gaan door naar de verkeersinformatie. Johnsen Hoka, Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Nou, geen files. Uh, wel probleem bij de sporenwegen. Want tussen Schiphol en Amsterdam Zuid. En tussen Amsterdam, Sloterdijk en Hoofddorp. daar rijden minder treinen. Het heeft alles te maken met een wisselstoring. En de vertraging is ongeveer een half uur. Wat verwacht je verder voor vanochtend? Nou, verder is er eigenlijk geen files. Althans, uh, niet zoveel, denk ik. Want als er files staan, staan ze in het zuiden van het land. Want daar zijn basisscholen weer, die zijn weer. Daar is de vakantie weer, zitten weer op. Dus. Mm. Als het alsofieler als staat, dan is het in het zuiden Oké, dan horen we dat later van je. Oké. Okay. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. De ruimtevaart zal steeds commerciëler worden. Heeft u gisteren hier de Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers ook horen zeggen. Het Nederlandse bedrijf SXC springt daarop in. Vanaf volgend jaar willen ze vanaf Curaçao korte ruimtevluchten gaan maken. Voor betalende klanten.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 Ja, misschien zijn het al zes, uh, maar inderdaad, voor dat korte moment... dat unieke moment in je leven, uh, daar zit ik enorm naar uit te kijken. De ruimtevaart. Meer informatie en in filmpjes over dit project kunt u trouwens vinden op nos.nl. U hoort het tweede deel in onze serie over de ruimtevaart en Nederland. Heeft u er een gezien? Vannacht? Of vroeg in de ochtend. Jawel. Ja, ik heb er een gezien. Een vallende ster. Tientallen waren er uh, vannacht. Jaarlijkse perseïde zwerm was op zijn hoogtepunt. Dat betekent dat uh, de meteoren in die zwerm dan goed zichtbaar zijn. Oerian Poering van Sterrenwacht Heli uh, in Hees is vannacht speciaal opgebleven. Meneer Poering, goedemorgen. Ja, inderdaad. Goedemorgen. We zijn er opgebleven met een heel gezelschap bij Sterrenwacht Heli. En? In afwachting van Nou, we hebben wel... Uh, uh, een aan aantal gezien, met die verstand, dat het uh, flink bewolkt was. Uh, af en toe wat open plekken in, de, in het wolkendek. En daardoorheen hebben we uh, wel sterren gezien. Minder dan normaal natuurlijk. Het moet, liefst hebben we de hele hemel uh, helemaal uh, leeg. Alleen maar, uh, alleen maar sterrenhemel. Ja, geen bewolking het liefst. Maar uh, we hebben toch een paar uur kunnen waarnemen tot een uur of half twee. En toen trok het helemaal dicht. En er zag niet eruit dat het beter zou worden, het uh, donker was. Maar daar hebben we toch nog tussen de wolken door in de schaarse gaten wat te kunnen zien. Ja. Hoe, hoe komt dat dat, die, uh, ja, dat die, die regen steeds voorbij komt ieder jaar? Nou, er zit een, een grote stofwolk in de ruimte. Rond de zon zijn kometen, die draaien rond de zon, net als de aarde. En er is er eentje, Swift Tuttle, die draait in 133 jaar rond de aarde. En hij laat, eh, als in de buurt van de zon, is, heel veel stof achter in zijn baan. En als je dat eh, eeuwenlang doet, dan zit die hele baan vol stof. En elk jaar op dezelfde tijd kruist de aarde de baan van die komeet. Mm -hmm. Waar dat stof zit. En dat stof dat komt in botsing met de aarde. Dat gaat met verschrikkelijk hoge snelheden van tientallen kilometers per seconde. Dat stof dringt de dampkring binnen en op grotere hoogte, 100 tot 80 kilometer hoogte, verbrandt dat stof. Aha. En dat uh, gaat heel snel, een flits. En het stof, dat stof gaat helemaal verloren, maar ondertussen veroorzaakt het een lichtspoor, dat wij een vallende ster of meteoren noemen. Prachtig. En, en wordt, uh, wordt die stof ook aangetrokken door onze planeet? Nou, we gaan er dwars doorheen, dwars door de wolk heen. En uh, ja, ze worden aangetrokken, maar ze liggen op ons pad. Dus er worden gewoon botsingen. Maar u, u noemt dat stof, maar dat moeten toch redelijk grotere delen zijn, want anders... Nee, dat zijn, dat zijn hele kleine korreltjes. Hele ja, kleine als, korreltjes? Ja, als wat kometen betreft zijn het heel, heel kleinere zandkorreltjes, dat formaat is, is, is, is. stelt eigenlijk niks voor. Zijn ze te tellen, die vallende sterren? Uh, wij tellen ze. Dat, uh, uh, zeker als het helder is, dan was, was het nu een beetje te slecht weer om ze allemaal precies serieus te gaan tellen. Ja. Maar het wordt, als het een beetje een gunstige omstandigheden zijn, worden ze geteld. En wat is daar het nut van? Nou, dan krijg je indruk uh, over de grootte van die wolk. Ah. Dus, uh, er zijn heel veel van die stofwolken in de ruimte. En, het, en de verdeling van stof in ons zonnestelsel. En uh, dat wordt allemaal bijgehouden, wereldwijd. Okay. En, en heeft u enig idee hoe groot deze stofwolk op dit moment is? Nou, we doen er een uh, paar weken over met aarde erom door doorheen te vliegen. Vanaf 14 juli tot uh, nog over een paar weken. En dan, uh, het, is, het is enorm uitgestrekte gebieden. In ons zonnestelsel, waar we doorheen gaan. Miljoenen kilometers groot. En vannacht zaten we eigenlijk in het dichtste deel, waar het meeste materiaal zit. dat betekent dat het maximum van die zwerm eh, zichtbaar was. Duidelijk. Ja, en dus als u vandaag, eh, vannacht, een goede steekproef heeft. dan weet u ongeveer misschien hoe groot die persïde zwerm is. Of zie ik dat ja, verkeerd? Ja, nou precies, daar worden die overal op de wereld waargenomen. Uh, en uh, dus iedereen, uh, heel veel mensen. Die tellen die vallende sterren. En die, uh, die geven de helderheid aan. Ze noteren een aantal gegevens van de vallende sterren die zij zien. Okay. En ze worden gefotografeerd, okay. en video gelegd enzovoort. Nou, ik heb er dus ook één gezien. Ik weet niet of dat nog uh, zin heeft om dat door te geven. Eén. Ja, we hebben er één. Ja. ja Eén. Nou, dan kunnen we mooi een lijst toevoegen. Bij heel veel ja. <laughs> <laughs> ja. Nou goed dat je het zegt. Ja, gedaan. En ja. Uh, nou, dat zal nu de komende dagen weer vrij snel afnemen. Het, is het maximum dat is echt de meeste en daarna uh, wordt het elke, elke nacht minder. Goed. Fijn dat we u even konden spreken, meneer Poering. Oké. Okay. U ja. gaat nu slapen, neem ik aan. Ja, ik ga even doorslapen, ja. Kan ik me voorstellen. Hm. Orian Poering, van Sterrenwacht, uh, Hallie, in Hees. Dank u wel. Ja, heel erg. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Het overlijden van Prins Frizo domineert de kranten. Ja, op de voorpagina bijvoorbeeld van De Telegraaf... Foto's van de naaste familieleden van Friso... die op Paleis Den Bosch arriveren. Ook achter geblindeerde ramen zie je de zeer aangeslagen gezichten... van prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Overlijden van de prins verrast de koninklijke familie toch nog, schrijft Trouw. De krant plaatst net als het AD een triest kijkende foto van Friso. Nou, gelukkig niet alleen trieste blikken in de kranten vanochtend. Prominent op de voorpagina van de Volkskrant... een prachtige foto van de prins uit 1988. Je ziet een jonge, breed lachende prins met een uh, camera in zijn hand. Maar Friso was ook een prins die liever uit de buurt bleef... van de schijnwerpers, zo beschrijven alle kranten hem. Hij was liever zakenman dan prins, concludeert het Financiële Dagblad. Hij was ondernemer, investeerder en financieel bestuurder. De krant benadrukt ook zijn hoge intelligentie. Razend intelligent is het oordeel ook van de Telegraaf. Het Dagblad vraagt zich af tot hoe ver artsen nog moeten blijven doorbehandelen. Langdurig liggen, geen bewegingen, niet kunnen praten. Het is niet waar het menselijk lichaam op is gebouwd. Hun toestand, zo dus die van Frizo, leidt makkelijk tot infecties die uiteindelijk vaak fataal zijn voor de patiënten. Uh, al snel na het overlijden, was bekendgemaakt, stroomden de condoleanceberichten overal binnen. Uh, rond 11 uur gisteravond stonden op condoleance.nl al ruim 12.000 reacties. Dat er moest zelfs een mededeling plaatsen dat er door de drukte een vertraging zat in de verwerking van de berichten. Daarover schrijft Trouw vanochtend. En na 7 uur hoort uw verslag uit Den Haag waar paleis, bij paleishuis Huis ten Bos gisteren veel mensen hun medeleven betuigden met de koninklijke familie.